Sunweb vroeg Molly hoe het was op vakantie en hoorde dit. Zo, zo doen. Molly heeft net haar bord leeg ja, cool. en gaat nu haar eerste flamenco dansen. Dat moeten jullie ook komen. In het restaurant, oh, cool. ja. Okay, cool. Ze zit er meteen lekker in. Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Christus. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Op jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. Is het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 In Iran zijn massaprotesten aan de gang tegen het regime... en Europa steunt die helemaal, zegt EU-chef Ursula von der Leyen. De Iraanse mannen en vrouwen eisen hun vrijheid om te spreken en te leven... en wij staan achter ze, schrijft ze verder. In Iran wordt al ruim een week geprotesteerd tegen de islamitische leiders. Er zijn tientallen doden. Koperdieven hebben toegeslagen in Den Bosch. Dat deden ze volgens Omroep Brabant bij een oude kapel van een ziekenhuis. De schadepost is enorm, zegt de politie. De stroomkabels en koperen buizen zijn tienduizenden euro's waard. De diefstal was in de kerstvakantie, maar nu bekendgemaakt... omdat de politie getuigen zoekt. Op een strand van Terschelling zijn verdachte pakketten gevonden. De politie haalde ze op en gebruikte een helikopter... om te kijken of er meer in de zee zou liggen, maar dat bleek niet. Het gaat om in plastic verpakte pakketten van enkele honderden kilo's. Mogelijk met drugs. Een team van politie, douane en fiot onderzoekt de inhoud. AZ heeft de eerste wedstrijd na de winterstop gewonnen van Volendam. Het werd 1-0. En door die overwinning klimt AZ naar de vijfde plek in de eredivisie. Volendam staat 17e. Dat kan vanavond nog een plek lager worden als NAC bij Groningen wint. Verder spelen Twente tegen Zwolle en PSV tegen Excelsior.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 Nu heel veel voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. Ga <laughs> dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? 18 plus spelbus. Ja! Echt serieus! Oh, wat een geld! 18.000. Wat een dikke Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Hallo, Odido hier.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 De vrienden van Amstel Live. Komende week ben je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Bessel van Diemen. Hallo Hallo, zaterdagavond. Het meest dansbare middelpunt van je weekend. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Radio 538. En mocht je het gemist hebben, zo klonk de top 3 van vorige week: Number 3: Disco Lines en Tinace pakt het bronze. No better, Number 2: Jonas Blue stond op nummer 2. Oh yeah, yeah, yeah. Number 1: En de nieuwe nummer 1: Heaven. Maar hoe staat het op er Deze week bij het antwoord, vlak voor 9 uur hier in de 538 Global Dance Chart. In twee uur tijd tellen we af naar de nummer één dancehit op aarde. En je zaterdagavond wordt afgetrapt met David Guetta, Hyperton en Bonnie Tyler, together op 14. Met nu een R&B hit van Frank Ocean met anderhalf miljard Spotify streams. En dankzij Vintage Culture is het nu ook een dansvloerbeuker. Miljoenenheuven wereldwijd worden losgedanst op Lost. De hoogste binnenkomen nieuw op 36. Take care of you like this en een grossohn Celine Dion op 33. is de Global Dance Start Radio 538 met nu het Franse duo Ovenbak. Tien keer eerder stonden ze in de lijst voor het laatst alweer zo'n twee jaar geleden. Dat was met deze klapper van de bovenste plank. En nu scoort Ovenbak de pannen van de dag met Miles Away. Vorige week nieuw, nu acht plek gestegen naar nummer 32. me to the clouds where we can fly away and if it's time to go Vesel, de global Dance Startup 538 en nu Alternate. dat ze zo doorbreekt als zangeres was een complete verrassing, vooral voor haarzelf. I was really just a kid that just graduated from high school. I had never sang before, I had never written songs before. I had started at university. I was going into medicine. I had this whole plan for my life. En ook al had ze geen plan in die richting, toch werd ze gevraagd een track te schrijven en te zingen. Het werd een anthem en een van de grootste dancehits aller tijden. De nieuwe versie met Ubel gaat om over van 29. Alternatee and free. Where did we go wrong? Where did we lose our way? My brother is in I'll be all the strangers Does anyone She you gotta listen Gaan. Daar gaat dit liedje over, zegt EJ. De stem van K-pop Demon Hunters samen met Anima was er vorige week nieuw in de Global Dance Show 538. Stijgt nu een waanzinnige 11 plekken. Met Out of My Body op nummer 25. De van de 40 grootste danshits ter wereld vind je terug in de nieuwe lijst op Ja. Wessel from Dieppe. Number 22. Yeah. 5 for you, deze week op nummer 21. Dat betekent dat de lijst precies door midden is. Dus de heetste helft van de Global Dance Start heb je nog te goed hier op Radio 538. Dus wat je ook doet, doe het met de radio aan. Hey ondernemer, heb jij van de Belastingdienst... een voorlopige aanslag ontvangen?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 Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Veo, leven zonder De hits van 538 overal in Nederland. Het vernieuwde. 538 DJ's, on tour. Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538. Check voor alle info en boekingen. 538.nl. Jouw Hits, 538, Rio 538. Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen?